7 uur, Marian Koekoek met het NOS Journaal. De tijdwaarneming in de topsport is niet voor 100% betrouwbaar. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport... naar de tijdwaarneming bij het schaatsen, baanwielrennen, rodelen, zwemmen en atletiek. De apparatuur is niet geavanceerd genoeg om duizendsten van seconden precies te meten. Betere apparatuur is er wel, maar die is heel erg duur. In de topsport is een milliseconde soms doorslaggevend. Zoals bij de wereldbekerwedstrijd schaatsen in Astana waarbij het ging tussen de Duitse Jenny Wolf en de Zuid-Koreaanse Sangwa Lee. De schaats, en zwembonden erkennen het probleem. Jorge Sorgietta, de vader van prinses Maxima, wordt door de Nederlandse justitie niet vervolgd... voor de verdwijning van Argentijnse politieke gevangenen. Het landelijk parket heeft in de aangifte onvoldoende aanwijzingen gevonden... voor de verdenking dat Sorgietta betrokken is bij die verdwijningen. Nabestaanden van een Argentijn die in 1977 verdween... deden in september aangifte tegen Zorrieta. Hij zou hebben geweten van de verdwijningen onder generaal Fidela in de jaren 70. Hij was toen staatssecretaris. Advocaat Zegveld van de nabestaanden overlegt met haar cliënten... of er nog vervolgstappen worden genomen. Ongeveer 200.000 mensen hebben vandaag op vertoon van het Boekenweekgeschenk... gratis met de trein gereisd. Dat waren er ongeveer evenveel als vorig jaar, zeggen de Nederlandse Spoorwegen... Het boekenweekgeschenk van dit jaar is Heldere Hemel van de Vlaamse schrijver Tom Lanois. Het was de elfde keer dat met het boek gratis gereisd kon worden. In Anderlecht hebben een paar duizend Belgische moslims meegenomen in een witte mars tegen extremisme. Aanleiding was de brandstichting in een Sjaïtische moskee afgelopen maandag waarbij een imam omkwam. De aanslag was tegen de Sjaïtische gemeenschap gericht die volgens de dader verantwoordelijk is voor het geweld in Syrië... Hij zei dat hij wraak wilde nemen door de Shiiten in België angst aan te jagen. Dan nog het weer vanavond en vannacht opklaringen en droog. Het wordt rond het Vriespunt. Morgen veel zon en 11 graden. Dit was het nos Journaal. Dit is Radio 1, VPRO, Bureau Buitenland. Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Met Harm Edebotje. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Deze week hoort u bij ons voor de verandering niets over de eurocrisis, over Griekenland of over het vermalen tijden Polenmeldpunt. We richten de blik op het wat verdere buitenland. Er is een veelgeprezen roman uitgekomen over het geïsoleerde Noord-Korea. We recenseren een film over de nasleep van de burgeroorlog in Sri Lanka, die komende week in première gaat. En fotograaf Kadir van Lohuizen komt langs. Hij is weer terug van zijn lange reis van Puerto de Toros naar Dead Horse, het zuidelijkste puntje van Chili, tot de meest noordelijke. Nederzetting in Alaska. It's, uh, it's the Arctic. It's cold. Onderweg naar het meest noordelijke puntje van de Verenigde Staten. Het is de ruigste weg die je kan rijden in Amerika. Dat zometeen om half acht. Maar nu eerst Hamas en de Palestijnse gebieden. De Arabische lente mag dan vastlopen in een land als Syrië... toch zijn er allerlei onvermoede bijeffecten van de volksopstanden. De Palestijnse organisatie Hamas bijvoorbeeld... heeft zich als een razende moeten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Ze kregen altijd wapens van bevriende autocraten als Mubarak of Ahmadinejad... maar daar wil je niet meer mee gezien worden. Onlangs sloten ze hun kantoor in de Syrische hoofdstad Damascus. Is er sprake van een koerswijziging en daarmee de kans op vrede met Israël groter. We praten erover met Jeroen Gunning... verbonden aan de Universiteit van Durham... in het Verenigd Koninkrijk, waar hij in een studio zit. Hij is de, uh, uh, hij is de auteur van een veelgeprezen boek... Hamas in Politics, Democracy, Religion and Violence. Goedenavond. Goedenavond. Is er sprake van een koerswijziging bij Hamas? Uh, er is een, een um, intens um, um, um, um, debat gaande binnen Hamas. En dat is natuurlijk al jarenlang bezig. Maar op dit moment is dat laat naar boven aan het komen. Tussen vooral die, de externe leiderschap. Uh, dat zijn dus de mensen die oorspronkelijk in, in Syrië zaten. En nu uh, vertrokken zijn uit Syrië. Uh, omdat ze dus, uh, zich tegen Assad hebben, hebben gezet. En de leiderschap in Gaza. Uh, wat op, op dit moment uh, no, nog, nog meer voor uh, um, ver, verzet en, en, en de wapens blijft. Dan, dan het externe leiderschap. Of dat, of dat inderdaad een echte koers om um, um, omslag zal zijn, dat valt nog te bezien. Er zijn, um, als ik het even kan uitleggen... Er zijn, zijn vier verschillende um, um, zeggen, effecten van de Arabische lente geweest op Hamas. Uh, aan de ene kant, zoals je ook zegt, in Egypte is er een, een verandering van, van het regime. Um, Want vroeger was Mubarak was nogal tegen Hamas... Um, omdat hij zelf ook met de, de moslimbroederschap in Egypte te maken had... Uh -huh. En alhoewel hij bezig was met, met verzoenings-efforts uh, um, um, met, met Hamas en Fatah... Um, liep dat altijd vast. En zodra het, het regime in Egypte was veranderd, um, was er een nieuwe koers. En binnen een paar maanden had je dus die, dat eerste verzoeningsdeclaratie... tussen Hamas en Fatah. En je kan dus zien dat er een nieuwe wind um, gaande is. En ook de, de grens tussen Gaza en Egypte is geopend. En dat betekent dat de, het Gaza-leiderschap opeens uit zijn isolatie is gekomen. Ja. Is dat goed nieuws? Ja, lijkt me. Het is goed nieuws in, in de zin dat, dat Hamas zich nu moet aanpassen aan allerlei dingen. Want, ja. want je hebt nog, nog, nog drie andere um, uh, veranderingen. Het eerste, het tweede stuk in Syrië, nu je dus die, die grote opstand hebt en Hamas zich uh, dus gedistanceerd heeft van Assad. Hoe, voordat je verder gaat, hoe, ja. hoe was de relatie tussen het Syrische regime en Hamas uh, tot nu toe? Waren het goede vrienden en maakte uh, Hamas dus gebruik? Van de diensten van Syrië, ook al waren de Syriërs uh, vuige onderdrukkers van hun eigen volk? Ja, um, tot, tot ja, een paar jaar geleden was Syrië een, een van de, um, ja, de, de, de grote supporters van, van Hamas en vooral van het, het, het gewapend verzet. Maar onlangs heeft dus de, de leider van Hamas uh, vroom gezegd: na het vrijdagdebed, wij zijn met het Syrische volk, weg met Assad en zijn kliek. Dat is dan wel een beetje opportunistisch, of niet? Het is opportunistisch. Um, maar alles hangt van opportunisme aan elkaar. Ja, en, en, en zo, zo werkt het eenmaal. Wat mm. is erg interessant is dat Hamas... Uh, uh, eerst toen dus in Egypte de Arabische lente laat zeggen, um, omhoog kwam... was Hamas uh, de, tegen de, de, de protesters op de straat... die dus uh, voor de, de, de Arabische lente waren. Mm -hmm. En toen opeens... Uh, zagen ze dat ze aan dezelfde hoek zitten als Israël... die ook uh, tegen die, die, die lente was aan het begin. Uh -huh. um, en toen hebben ze zich heel snel omgedraaid en gezegd... van ja we willen protesten hebben uh, als ze dus, dus voor de Arabische lente zijn. En je zag dus binnen een paar weken hadden ze, hadden ze ingeschat... Dat, dat zij wilden dus aan de kant van de, van de, de mensen in, op, op de straat zijn... en niet aan de kant van de dictators. Ja, we hebben nu Egypte en Syrië gehad. Dan zijn er nog twee andere, uh, begon, begon uw analyse. Ja, nou in, in, uh, het, het andere is dat in, in de golf... Um, um, um, um, um, Qatar dat is vooral sinds de Arabische lente vooruitgekomen als een soort van regionale um, um, um, powerbroker. Ze hebben bijvoorbeeld in, in Libië hebben ze gehandeld, in Syrië zijn ze nu bezig, in Egypte waar is ook belangrijk. En Qatar heeft een aantal openingen ge, um, georganiseerd voor de externe leiderschap van Hamas, dus met Jordanië voor uh, for instance en met Qatar zelf. Maar dat, dat komt met, met een, een, een prijs, want Qatar is meer voor moderatie dan voor voor verzet. Dus, onderhandelen dan verzet. Ja. Onderhandelen, ja. Mm -hmm. um, en dat betekent dus dat Michal, die dus nu verhuisd is naar, naar de golf... Wie is Michal? Ghalet uh, Michal Michel is de, het hoofd van, het, uh, van Hamas, om te zeggen, mm -hmm. in, in Damascus. Die is verdwenen uit Damascus en die is nu, nu naar, naar de golf verhuisd. En dat betekent dat hij dus zich een beetje moet, moet in, inpassen aan wat de golf wil. Want het is ja. vooral de leiderschap daar. Ja. Um, en dan is het de vierde verandering is dat binnen de Palestijnse gebieden zelf heb je nu een een, een gras, uh, uh, van, van jongeren vooral die um, onafhankelijk zijn van alle politieke partijen... Um, en genoeg hebben van Hamas en Fatah en van gewapend verzet. Mm -hmm. En die voor de eerste keer um, in, in de laatste vijftig jaar zo'n beetje... Um, uh, hebben die onafhankelijke jongeren zich georganiseerd. Um, en dat um, voor Hamas was dat opeens een hele nieuwe uh, ervaring. Um, en je zag dat, dat vooral in vorige lente, vorig jaar... Um, um, bracht dat druk uit om Hamas om zich dus meer te, te, te bekommeren... aan wat men op de straat dacht. Mm -hmm. Dus die vier... Um, laat ze zeggen, verandering samen, hebben dus um, Hamas geduwd... naar een positie waar ze dus meer over, over uh, um, onderhandelen... En, en, en verzoening moeten gaan nadenken. Ja, en als we de, de relatie met Israël even bekijken... de laatste ja. paar dagen, vier dagen, zijn er uh, raketten over en weer gegaan. Ja. Um, het lijkt niet dat Hamas vanuit Gaza afschiet... maar islamitische djihad is dan weer een splinterbeweging... die nog radicaler is dan Hamas, of in ieder geval die daar... Ja. He, um, wat zegt dit dan? Van de ene kant zegt u er is een stroming gaande die uit is op verzoening. Tegelijkertijd gaan die raketten richting Israël. Ja, nou, verzoening moet je natuurlijk een beetje met een, met een, met een um, um, um, korreltje zout nemen. Want verzoening Hamas-stalen is dus niet alles, alles vrede en zo. Maar dat is een soort van een hele pragmatische um, onderhandeling... over, over, over uh, Palestijnse gebieden en Israël en zo. Maar... Wat er dus gebeurt in, in Gaza is, is dat je dus daar heb je enorme spanning. Je, je hebt mensen binnen Gaza ook vanuit Hamas zelf, vanuit de Hamas leiderschap... die um, het niet mee eens zijn met, met, met deze koers van onderhandeling. Um, die zijn nogal geradicaliseerd um, um, um, door de afgelopen tien jaar... En vooral de, de, de boycott die dus na, na 2006, na de verkiezingen toen Hamas gewonnen had... de nationale boycott, ja. heeft hen nogal geradicaliseerd. En je hebt een aantal offensiefs gehad tussen Israël en Hamas sinds die tijd. Ja. En dus je hebt dus een heel een, een, een, een, een, een deel van Hamas... wat dus, dus niet de, de verzoeningsroute uit wil gaan. En die, die zich daartegen verzetten. Ja, en die schieten dus die raketten af of steunen dat in ieder geval. Ja. Um... De Israëli's hebben onlangs een nieuw antiraketsysteem ingevoerd of ingesteld. Het heet Iron Dome. Ja. En daarmee hebben ze ongeveer 50 van de 70 afgeschoten raketten onderschept. Uh, in de New York Times stond gisteren of vandaag dat ze daar heel tevreden over zijn. En dat het misschien ook binnen Israël de noodzaak om te gaan onderhandelen uh, aanzienlijk doet afnemen. Omdat ja, als die raketten toch niet meer neerkomen, waarom zou je dan nog met ze praten? Je kan ze dan maar gewoon lekker in het gazen laten zitten. Ja, en, en dat is natuurlijk een, een, een, een nieuwe situatie... waar Hamas dan weer, op weer moet, om, om moet gaan. Wat interessant daar is, is natuurlijk, er zijn nogal wat um, verschillende analyses... over waarom dat geweld um, uh, opeens weer, weer naar voren kwam vorige week. Want er was nogal een lange tijd dat er, dat er weinig gebeurde op de, op de grens. Mm -hmm. um, en het, het is allemaal begonnen, met, met vorige week in ieder geval... met, met Israël, die dus een, een, een, een leider van de islamitische jihad laf, de factie, um, um, dus, uh, als refactie als geschakeld, ja... Um, en er zijn sommige mensen die, die, die zeggen nogal cynisch uh, dat dit uh, een, een um, het hele idee ervan was om de dit dit nieuwe shield uit te testen of dat dus werkte. Ja, het um, werkt. Het werkt. Ja. En dan um, dat kan dus de balance of power uh, doen doorslaan naar de hardliners in Israël. Hè, wat ik net al zei, die zeggen ja. van hij laat uh, Hamas maar in een sop gaan koken. Ja, ja. En dat betekent dus dat Hamas ook weer moet nadenken van wat, wat zij nu doen. Als, als raketten niet meer werken, ja. um, gaan ze dan een andere manier vinden... om dus uh, gewapend verzet uh, voor uh, voort, uh, ja, te blijven doen? Ja. Of um, zeggen ze van nou, de, de hele, de, de hele swing in, in de Arabische wereld... is dus meer naar, naar laten we zeggen, de politiek van, van de, de mensen op de straat. Ja. Um, en wat interessant is dat het het Mishal, dus, dus die, de leider in het buitenland... Um, die dus uh, tot een paar jaar geleden nogal uh, sterk voor, voor uh, verzet was, is nu begonnen met te praten over uh, een soort van um, um, um, uh, straatbeweging. Waar, waar mensen zich dan op, op grote demonstraties uh, laten we zeggen, uiten tegen Israël en tegen verzetting. En dus niet met, met raketten. Hmm. Nou, dat is een enorme laten we zeggen, een shift binnen Hamas. De retoriek van Hamas' leiders. Ja. een vreedzaam Hamas. Ik ben benieuwd wat er ooit echt van komt. Hartelijk dank, Jeroen Gunning vanuit het Verenigd Koninkrijk. Hamas Watcher. De komende tijd zal blijken of er echt uh, iets gaat veranderen daar. Dan nu Noord-Korea. Daar is een bloedstoll Over dat land is een bloedstollende nieuwe roman uitgekomen: Een gestolen leven van de Amerikaanse auteur Adam Johnson. Gestolen leven gaat over het leven van Pak Jundo, die carrière maakt in het leger en die uitgroeit tot een professionele kidnapper, die om in leven te blijven moet laveren tussen wisselende regels, willekeurig geweld en ronduit verbijsterende eisen van de opperheren. Zo staat het op de achterflap van het boek. Gestolen Leven verscheen onlangs bij uitgeverij Signatuur. Deze week was auteur Johnson in Nederland en Chitske Musje sprak met hem. This morning I woke up and the first thing I did was read the Rodong Sin Schrijver Adam Johnson begint elke dag met het lezen van de website van de Noord-Koreaanse krant. Rodong Sin Mun, dat is de krant van de Noord-Koreaanse overheid, die in Japan naar het Engels vertaald wordt. De verhalen die erop staan. Berichten over de walnotenoogst die is aangebroken, een golfwedstrijd waarin de Noord-Koreaanse leider is uitgeblonken, of boodschappen aan wereldleiders. Or Kim Jong un his well to, uh, Assad Bashir Zoals aan president Bashir Assad van Syrië aan wie de Noord-Koreaanse leiders hun steun betuigt. To the a great Volgens de propaganda is Syrië dus een vredelievende staat. Het zijn teksten die Johnson soms letterlijk gebruikt heeft... in zijn roman Gestolen Leven. Didn't have to make it up. Vroeger verspreidde de Noord-Koreaanse overheid dit soort teksten... via luidsprekers, in woonblokken en op straat. Alhoewel dat tegenwoordig minder het geval is... weemont het ervan in Johnson's boek... Goedemorgen burgers, verzamel u rond de luidsprekers in uw woonblokken en uw fabrieken voor het nieuws van vandaag De Noord-Koreaanse tafeltennisploeg heeft zijn Somalische tegenstanders verslagen in straight sets Denk eraan dat het ongepast is om op de roltrappen van de ondergrondse te gaan zitten De minister van Defensie wijst ons erop dat de diepste ondergrondse ter wereld bedoeld is voor de veiligheid van onze burgers In het geval van een nieuwe onverhoedse aanval van de Amerikanen dus niet zitten. Adam Johnson raakte zeven jaar geleden in de band van Noord-Korea... toen hij een boek las van een Noord-Koreaanse vluchteling. Deze man had van zijn negende tot zijn negentiende in een werkkamp gezeten... omdat zijn opa verdacht werd van spionage voor de vijand, Japan. Johnson wist tot dan toe niet van het bestaan van concentratiekampen in Noord-Korea. Kampen die al decennia lang bestaan. Hij ging er meer over lezen en begon te schrijven. I write some dialogue, I out scenes. Ik schreef dialogen, scènes, vertelt Johnson. Want zo verwerkt zijn schrijversbrein nou eenmaal informatie. That's how my mind Hij raakte gefascineerd door het contrast tussen het nationale verhaal, de propaganda... en de onmogelijkheid van de gewone burger om een eigen identiteit te hebben. Ik ik het boek om te how people retain their humanity how they keep their individualism in a society in which it's dangerous to express that Het is in Noord-Korea gevaarlijk om een eigen stem te laten horen vertelt Johnson Muziek en romans zijn er verboden tenzij ze het regime vereren Johnson wilde eerst het persoonlijke verhaal van de Koreanen laten horen dat doet hij in zijn boek via Jun Do een doorsneeburger. burger My character Jun Do is at the beginning of the book Jun-Do doet in eerste instantie braaf wat hem wordt opgedragen door de staat. Omdat hij een halve wees is en wezen weinig rechten hebben in Noord-Korea... moet hij allerlei rotbaantjes doen. Zo begint hij bijvoorbeeld als soldaat in de ondergrondse gangenstelsels... bij de grens met vijand Zuid-Korea. Um, in the incursion tunnels uh, under the DMC. Die tunnels bestaan echt en zijn ooit gebouwd als voorbereiding op een aanval op het buurland. De tunnels eindigden altijd bij een ladder die naar een konijnenhol leidde. De mannen van Joendoo wedijverden altijd met elkaar om even naar buiten te sluipen... en een poosje in Zuid-Korea rond te lopen. Ze kwamen altijd terug met verhalen over machines waar geld uitkwam... en mensen die hondenpoep opraapten en in zakjes deden. Joendoo keek nooit... Hij wist dat de televisies gigantisch waren... en dat er zoveel rijst was als je maar kon opeten. En toch wilde hij er niets mee te maken hebben. Hij was bang dat als hij het met eigen ogen zou aanschouwen... zijn hele leven niets meer zou voorstellen. Daarna werkt Jun Do een tijdje als kidnapper van onschuldige Japanners. Ook dit is op de werkelijkheid gebaseerd. Tijdens de Koude Oorlog zijn er tientallen Japanners door Noord-Korea van het strand geplukt... Ze werden meegenomen om spionnen Japans te leren. Of ze moesten trouwen met Noord-Koreanen. Jun Do verandert uiteindelijk als hij komt te werken op een vissersschip... dat radioberichten van Japanners en Amerikanen moet onderscheppen. S'nachts hoort hij via de radio verhalen van mensen buiten Noord-Korea. En hij hoort Other people are at the center of their own stories... instead of enacting roles that they're told to fulfill. Hij hoort de verhalen van mensen die wel een eigen identiteit mogen hebben... en raakt nieuwsgierig naar de vrije wereld. Waar wij vandaan komen, zei hij, zijn verhalen een feit. Als er een boer door de staat wordt uitgeroepen tot muzikaal virtuoos... doet iedereen er verstandig aan om de man maestro te gaan noemen. En zelf kan hij maar beter in het geheim op de piano gaan oefenen... Voor ons is het verhaal belangrijker dan de persoon. Als een man en zijn verhaal met elkaar in conflict zijn... dan is het de man die moet veranderen. Adam Johnson deed heel veel bronnenonderzoek... en slaagde erin om het land vijf dagen te bezoeken. Een bezoek dat tot in de puntjes door het Noord-Koreaanse regime werd gestuurd. Ze bepaalden wanneer hij kwam en wanneer hij weer wegging. Als je daar bent, controleren je bezoek... En gedurende de hele reis werd hij begeleid door een aantal medewerkers van de overheid. Ze wilden hem van alles vertellen over de geliefde leider en de geschiedenis van Noord-Korea. Maar minder happig waren ze toen hij vroeg naar gewone dagelijkse dingen. Where were the fire stations? Waar zijn de brandweerstations? Where are the old people? Waar zijn de oude mensen? Waar zijn de brievenbussen? Hoe krijgen mensen hier post? Van dit soort vragen waren de Koreanen niet gediend. Simple questions like this made them very nervous. Ook al heeft Johnson grondig onderzoek gedaan, Noord-Korea blijft een mysterie voor de schrijver. Toen Saddam Hussein stierf, werden de paleizen geopend, vertelt Johnson, en kwamen er allerlei geheime documenten tevoorschijn. And they just, they all the files. Net als toen Gaddafi overleed. We saw him reduced to a human scale. Gaddafi verloor zijn goddelijke status en er kwam van alles boven tafel. Maar toen Kim Jong-il onlangs stierf, werden de mysterie's alleen maar groter. Hoe was hij nou precies gestorven? Who is Kim Jong -un? En wie is die zoon van hem eigenlijk? We don't even know how old he is. Als een schrijver wil Adam Johnson die gaten opvullen. Maar dat brengt natuurlijk ook risico's met zich mee. Want is wat we lezen in gestolen leven. Nu zoals het er echt aan toe gaat in Noord-Korea. is Johnson ontkent niet dat het ook iets vreemds heeft om als Amerikaan een boek te schrijven over Noord-Korea. Er kunnen fouten in zijn boek staan. Zo zijn de culturele nuances moeilijk te vatten voor een buitenstaander. Maar toch staat hij volledig achter het boek. It was as as I could make it. De Koreanen mogen zelf hun verhalen niet opschrijven, zegt Johnson. En dus moet hij het doen. Who else was these De roman van Adam Johnson heet Gestolen Leven en is uitgegeven door Signatuur. <middels> Hallo, m'n Hallo. Vlam malam. Ik heb een beetje kouder gekregen. Bellen met de wereld. Hallo. De crisis in Europa leidt tot opmerkelijke migratiestromen. Zo wordt de Zuid-Duitse gemeente Schwebisch Hall sinds kort overspoeld met meer dan 10.000 sollicitatiemails en brieven van Portugezen. Naar aanleiding van een lovend verhaal van een Portugese journalist... over het pittoreske stadje in de buurt van Stuttgart. De werkloosheid is er ontzettend laag... en er is vraag naar Zuid-Europese werknemers... om de vele vacatures op te vullen. We bellen met Guido Reepstok, hoofd van het plaatselijk arbeidsbureau. Hij vond na één nacht meer dan 2500 sollicitatiemails... uit Portugal in zijn mailbox. Ja, we zijn natuurlijk wel zeer, zeer verrast. Mijn collega's en ik waren heel erg verrast. Zo'n grote respons hadden we niet verwacht. met deze enorme echo hadden we niet gerecht. En wat voor banen reageren de Portugezen op? Eigenlijk hebben we bij de bewerbingen die hele beroepspalette die het in Duitsland gibt. Al het werk dat je in Duitsland kunt vinden. Also van ingenieuren tot. Van ingenieurs tot mensen die in hotels en restaurants willen werken. Maler, Van hoog tot laag opgeleid. alle die in kennen. Toen u die duizenden mails zag, hoe bent u begonnen met reageren? Ja, we hebben meerdere collega's. We zaten met meerdere collega's in een soort taskforce-ruimte met computers en hebben de sollicitaties bekeken. Eigenlijk alleen de hele dag van morgens tot abends bewerbungen geschikt. Van smorgens vroeg tot s'avonds laat. Meerdere dagen op een rij. Drei, vier wochen, bis definitieve... Ik denk dat we nog een paar weken nodig hebben. Maar iedereen krijgt in ieder geval antwoord. En ieder bewerber die ons schriftelijk. Angeschreven had, bekommt een antwoord. Dat is wat we verspreken kunnen. Wat was de vreemdste sollicitatie? Oh, schwierige vragen. Moeilijke vraag. We kregen zoveel verschillende sollicitaties. Een bewerbung, aan die ik me erinnere, daar waren passfoto's dabei, dat wurde am strand afgenomen. Iemand had een foto van zichzelf op het strand ingestuurd. En dat entspricht eigenlijk niet zo ganz den standaard. Dat is niet echt standaard voor een sollicitatie. Van foto's die men bij bewerbingen normaalerwijs verwendt. De sollicitatie-explosie begon anderhalve maand terug. Nu werken er pas vijf Portugezen in uw stad. Waarom zo weinig? Gerade in kwalificeerde bereik dauren wochen, manches maar zogaan monaten. Het is niet zo gemakkelijk om de juiste personen te vinden voor banen die een hogere opleiding vereisen. Dat duurt weken of maanden. Of zogar wie in een geval innerlijk van een halve stunde ervolgen Eén keertje lukte het binnen een half uur. Dat waren twee vrachtwagenchauffeurs die naar het arbeidsbureau waren gekomen. de arbeidgever had gezegd: ik stel die beiden een. Die brachten we meteen naar het distributiecentrum. Die hebben am nächsten dag dan De dag erna draaiden ze proef en ze werden aangenomen. En, en die Portugezen die nu wel in uw stad werken, trekken ze de Duitse winter een beetje? Also die die ik getroffen had... Die hebben zich zeer positief over Schwäbisch Hall geäußerdem, omdat het een kleine stad is. De reacties zijn tot nu toe goed. Schwäbisch Hall is een kleine stad. In der eigenlijk die wereld, is het nog zo so in orde. Het is er prettig wonen. En, die heizungen en de verwarmingen werken, dus ze hebben de winter goed overleefd. Zelf zijn die mensen goed over den winter gekomen. U hoorde Guido Reepstok, hoofd van het arbeidsbureau in het Duitse Schwäbisch Hall. <totstuk> Van het zuiden van Chili tot in de uithoeken van Alaska. Fotograaf Kadir van Lohuizen reist over de 28.000 kilometer lange Pan American Highway. Aflevering 18. Deze week ben ik op de Via Pan Am bij kilometerpaal 27.700. Mijn eindpunt op de Dalton Highway vlakbij Dead Horse. Het is alsof er een groot kruis in het landschap staat. De weg rolt naar beneden, de IJsweg, een omvaarde weg, opgespoten met water voor de winter. En de weg kruist de Alaska pijplijn, de belangrijke oliepijplijn die Amerika van steeds meer olie moet voorzien, zodat ze minder afhankelijk worden van het Midden-Oosten. De weg is op weg naar de Arktische Zee, naar Dead Horse, het eindstation van deze weg. Van Fairbanks naar Dead Horse, het meest noordelijke puntje van Alaska. Ik zit in de vrachtwagen met Tony Neski, 41 jaar oud en zoals dat heet een ijstrucker. Tony die komt uit uh, Californië en uh, is in 1978 door zijn grootouders meegenomen naar Alaska. Tony, wat is een uh, ijstrucker eigenlijk? <laughs> someone that drives up on the Dalton Highway on a regular basis and doesn't crash trucks. Een nice is uh, iemand die eh uh, de Dalton Highway eh uh, opgaat en eh uh, zorgt dat hij niet zo druk in de prak rijdt. En het is eh uh, een levensstijl ook gewoon. Dit is eh uh, wat we wat we zijn en eh uh, hier leven we voor. And, uh, we're uh, just left Fairbanks Alaska and we're headed to Prudhoe Bay. It's, uh, it's the Arctic. It's cold. Everything, everything, that you can imagine on a road system is what we have to deal with. Ja, we zijn uh, net vertrokken uit de Fairbanks en uh, onderweg naar het meest noordelijke puntje van de Verenigde Staten. Het is de ruigste weg die je kan rijden in uh, in Amerika. Sneeuwstormen, ijs, min 40, min 50, min 60, soms zelfs. Tony, hoe lang, hoe lang doe je dit nu? Uh, I've been driving for Carlisle since 1988, so 23 jaar. which is uh, over half of my life. I'm 41 years old. Started when I was 18. Nou, ik werk sinds 1988 uh, voor Carlisle, kom neer tussen Anchorage en Prudhoe Bay. Prudhoe Bay, uh, een plaatsje Dead Horse ligt in Prudhoe Bay aan de Go for C, de Arctische Noordelijke IJszee. En ik heb inmiddels 2 miljoen mijl achter me kiezen. Wat toch al bijna 3 miljoen kilometer is. In the four we hier, here, Tony. I got a quarter of bear that Linda in the office gave me somebody to give it to her. It's still frozen, I haven't. We eat a lot of game. Tons of game. Uh, black bears. Dachi, moose, caribou. Nou, we eten hier, we willen niet naar de winkel. Uh, dus we eten hier gewoon het wild wat er is. Dus dat zijn elanden, rendieren, beren. Als we ze niet kunnen schieten, dan uh, rijden we ze aan met de vrachtwagen. Komt best wel eens voor. Nou, de laatste dag met uh, Tony, onderweg naar Dead Horse. Nog een kilometer of 200 en net over de Eddiken Pass en de boomgrens gepasseerd. En gisteren de Poolcirkel, al de Noordpoolcirkel. De temperatuur duikt nu heel snel naar beneden. Het was vanmorgen nog min 20, maar het schijnt in dit min 46 te zijn. Nou, het voelt wel raar de laatste uren dat ik op de weg ben. Bijna een jaar. Als ik rechtdoor was gegaan. 28.000 kilometer. Maar ik denk dat ik de 40.000 wel gehaald heb. Daar staat hij, Tony. Stoer met zijn handen in zijn zakken. Zonnebril op. Pet op. Alsof het lente is. Terwijl het gewoon min 20 is. Voor zijn grote vrachtwagen. Glimmend groom. Twee schoorstenen. Die staan te roken. Antennes van de radio waarmee hij praat met zijn collega's. Hij maakt even een pitstop. Want het is een lange weg van Anchorage naar Horse, Het einde van de weg. En dan is de arctische Zee. Tot zover de allerlaatste aflevering van Via Pan En de foto van stoere Tony de Bereneter kunt u uh, zien op Villaveepureau.nl. Als u voor de eerste keer luistert... Bureau Buitenland heeft de afgelopen maanden fotograaf Kadir van Lohuizen... gevolgd op zijn reis over de Pan American Highway... van het zuidelijkste puntje van Vuurland tot in Alaska. En onderweg sprak hij met migranten op zoek naar een beter leven. De reis zit op. Kadir is terug en hierbij bij ons te gast. Welkom terug in Nederland. Fijn? Ja, dat is even wennen. <laughs> met enige weemoed. Want? Nou, ik was echt een jaar weg en... Uh... Nu ben ik gewoon in Nederland en is het grijs en grauw. Ja. En ga ik morgen nergens naartoe. Maar hier bevrie bevries je fotoapparatuur in ieder geval niet? Nee. Bevroor die daar nee. wel of niet? Nee, nee, ik bevroor niet de fotoapparatuur. De audioapparatuur ook niet? Want we hebben gewoon gehoord nou, dat je opnames hebt kunnen maken. Maar het was wel min 45 graden. Hoe overleef je? Nou ja, ik had het het hele jaar al overleefd. Dus dit was eventjes de tanden op elkaar. en toen, uh, Het was spectaculair. Het is wel spectaculair om in zo'n kou te zijn. Maar het is daar ook een oliewindgebied. Even kort, uh, uh, is Alaska nog maagdelijk? Of is het gewoon een door oliepijpen, door kruis landschap geworden? Nee, het is verre van maagdelijk. Het is, voor in de, het is prachtig Alaska, maar echt als je in het noorden komt in Bay, dat is het oliegebied. En vooral als je daar overheen vliegt... dan lijkt het alsof je gewoon over de Randstad vliegt. Mm -hmm. uh, gas wat afgefakkeld wordt, uh, grote flatlights. En de ijswegen die ze aanleggen. En inderdaad een weerwaar van pijpleidingen door het landschap. Die liggen niet onder de grond, want het is spermafrost. Dus die hangen daarboven. Ja. Ook aangeschoven, Wim Janssen, journalist bij de Wereldomroep. Daarvoor jarenlang onder meer bij trouw uh, Latijns-Amerika-redacteur. Uh, uh, uh, u heeft een boek, of u, we zeggen je ook, collega's. je hebt een boek geschreven, uh, uh, dat heet Via Panamericana. Verschijnt in mei. Precies hetzelfde onderwerp. De hele weg rijden van Chili, maar dan niet tot Alaska, maar tot Houston, waar de originele Pan American Highway eindigde. Um, waarom dit boek? Um, het heet overigens Pan-Amerikanen, uh, zonder de Via. Sorry, Pan-Amerikanen. <laughs> ik, uh, ik heb gekozen om uh, een half jaar lang uh, mijn werk neer te leggen, dus gewoon met uh, een met sabbatical te gaan. En een half jaar rond te zwerven door het uh, continent waar ik uh, journalistiek heel lang geleden vrij intens mee bezig ben geweest. En te kijken uh, hoe dat tijdperk van de militaire dictaturen, waar toen was er ontzettend veel belangstelling in, met name in Nederland, voor wat er in Latijns-Amerika uh, uh, gebeurde, hoe zich dat ontwikkeld heeft tot een, uh, een min of meer democratisch continent... en waar dat dan naartoe gaat. Is het een, uh, uh, een continent geworden waar gang in zit waar we met enige ja, geloof naar kunnen kijken nu... vergeleken met de eerste keer dat je er was in 1978. Ja, ontzettend ontzettend veel. Er zit enorm veel dynamiek in. Hoewel er je natuurlijk ook landen en streken in landen tegenkomt waar die erg achtergebleven zijn. Maar het niveau van, uh, uh, van, van welvaart en welzijn ook... Is, is echt stukken verbeterd. En het perspectief is, is gewoon veel, veel beter. Ja. Zit in een aantal landen zit een grote economische dynamiek ook in. En er zijn nu andere issues aan de hand... zoals een uh, Indiaans zelfbewustzijn... populisme wat meespeelt. Maar uh, het is fascinerend om te zien allemaal. Ja, dit zijn geopolitieke uh, analyses die je even snel neer. Ja. Wat is de magie van die weg... Die, die weg, hij is overigens deels imaginair... want er, er ligt niet echt overal waar... Zoals hij verbreekt bedoeld, die magie was. nou niet. Begin je om... <laughs> nee, wat is de magie van de... Nou, van dat, van de dat imaginair, dat is, dat is ook de, ook de uh, uh, magie. Het is namelijk één lijn... dat loopt eigenlijk door dat hele continent... maar één echte, echte lijn... die al die landen aan elkaar reigt. Mm -hmm. waar, waar langs de conflicten plaats hebben gevonden... tussen die landen. Uh, je komt langs die weg op het punt... waar de volklandoorlog speelt. Je komt... De hele geschiedenis, en ik denk ook de hele toekomst, ligt op die weg. Ja. En ik heb daar voornamelijk met mensen gesproken, op, langs, langs die weg, links en rechts. En die heb ik, uh, um, zeg maar, de ziel van Latijns-Amerika proberen te laten beschrijven. Ja, Kadir Verlohuizen thema van jouw reis was migratie, mensen die uh, op zoek gaan naar een beter leven, noordwaard of zuidwaarts, want dat kwam ook voor volgens mij, hè? mensen die uh, niet naar de Verenigde Staten trokken, maar juist naar Chili. Nee, ik heb mezelf wel een aantal keren moeten corrigeren, want ik besloot van zuid naar noord te gaan in de veronderstelling dat iedereen van zuid naar noord gaat, als mensen migreren. En dat uh, heb ik toch wel behoorlijk moeten bijstellen, want... Uh, de eerste die ik tegenkwam, die zei... ik wil naar de Verenigde Staten, was pas in Costa Rica. Nou, mm -hmm. toen was ik al ruim over de helft. En waar gaan de mensen in het zuidelijke continent dan naartoe? Om nou ja, een beter het, leven te beetje zoeken? inhakend op wat, wat Wim zegt. Het, het gaat economisch daar eigenlijk over het algemeen best goed... En mensen, het, is, het besef is wel langzaam doorgedrongen... dat de Verenigde Staten, de economie, daar helemaal niet goed gaat. Het levensgevaarlijk om daar naartoe te gaan. Het kost gigantisch veel geld. Door en dat als je, bloedgevaarlijke Mexico... Door dat, dat bloedgevaarlijke is. Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador... gaat ook nog niet helemaal lekker. Um, dus mensen nemen een andere beslissing nu. Ja, en waarom... Ja, Dus als peruwaan ga je naar Chili, ja. Brazilië... Uh, ja... De je hebt honderden mensen ontmoet, je hebt een aantal daarvan voor ons geportretteerd, foto's gemaakt ook. Wat was nou de meest indrukwekkende ontmoeting? Kan je er daar eentje uit pikken? Um, nou, wat ik me... Kijk, ik, ik besefte me natuurlijk wel, uh, als je zelf denkt van ik zou naar een ander land migreren, dat bedenk je natuurlijk niet vandaag en dat doe je morgen. Uh, wat ik me niet helemaal had beseft, wat... dat, dat er begeren natuurlijk heel veel mensen, maar zoals bijvoorbeeld... er zijn heel veel Peruanen in Santiago, in Chili. Overwegend uh, overweegt vrouwen en die werken bijna allemaal uh, als huishoudster... In Chileense, bij Chileense families. Dat betekent wel dat die families verscheurd zijn. Dus die vrouw gaat naar Santiago. Uh, de kinderen en de rest van de familie blijft achter in Peru. Die ben ik ook gaan opzoeken toen ik in Peru was. Um, en die vrouw komt in een situatie terecht... waar ze zelf eigenlijk helemaal niet beter af is dan, dan hoe ze woonde. Maar ze doet dat zodat ze geld naar huis kan sturen. Ja. En dat zie je gewoon heel veel in Latijns-Amerika. Dus het gaat heel erg over de toekomst ook, wat op zich mooi is om te zien... over de toekomst van de kinderen. Dat ja. die kinderen gewoon naar school kunnen, dat ze kunnen studeren. Um, en dat, dat zie je terug in Nicaragua, Costa Rica. Dat zie je natuurlijk ook El Salvador, ja. Los Angeles. Verscheurde gezinnen als meest indrukwekkende... Uh, ja, opoffering op van mensen. Ja, voor een beter leven. Wim, mooiste meest indrukwekkende ontmoeting? Uh, de meest indrukwekkende ontmoeting kwam eigenlijk al vrij vroeg... in Buenos Aires met uh, Ernesto. Dat was een uh, Argentijnse politieke balling... die uh, eind jaren 70, begin jaren 80 in Nederland woonde... met wie ik bevriend was geraakt... omdat ik uh, in die tijd als journalist met het gebied bezig uh, hield. En die was teruggekeerd halverwege de jaren tachtig naar Argentinië... toen de dictatuur daar was verdwenen. Die ben ik 25 jaar uit het oog verloren, dus geen contact gehad. Had ik teruggevonden, die zocht ik op. En ik was welkom op zijn kantoortje aan het Plaza de Mayo. Een, een nogal schuldig plein in, uh, in Argentinië. En daar was hij de baas van een IT-bedrijf met 400 mensen in dienst. En het ging geweldig met hem. En deze dus linkse, uh, niet aan de guerrilla gerelateerde uh, meneer was de toekomst van, het, uh, het, uh, van Argentinië ook geworden. En uh, zat ook wel met de vragen uit het verleden... Ja, van wie is die dictatuur nou de schuld geweest? Maar alles was natuurlijk een actie en een reactie. Uh, en het meest ontroerende was toen hij me uitnodigde naar een, een parijada een grote vleesfestijn op zijn fink uh, op, op zijn buitenhuis. En daar had hij zwezerikken op liggen. En ik zei, Ernesto, Zweezericke, daar hou ik ontzettend van. Hij zei, ja, dat weet ik nog. Want dat, jij was de enige Nederlander die dat op had bij mij. Van vond ik prachtig. <laughs> Even kort over Mexico. Uh, uh, je beschrijft dat je tussen Monterrey, een stad in het noorden van Mexico... en de grens uh, in je busje rijdt. Niet echt een fijne plek om te rijden met al die trucksbanners en die oorlogen. Gebeurt er wat? Er gebeurde helemaal niets. En dat was ontzettend beklemmend. Ik zat op een tolweg, de grote snelweg naar, naar de grens. Daar was niet één auto voor me, er was niet één auto achter me. En de eh, federale politie die had gezegd... je kunt beter je auto hier verkopen en terug naar huis vliegen... Um, die had ook verteld dat wat er gebeurt is... dat lokale politieagenten je zien voor, uh, voorbij rijden bij een post... en dan uh, bellen ze met uh, de, de maffia... die een vrachtwagen voor je over de snelweg zetten... en dan ben je alles kwijt. Ja. Dus je zit daar verkrampt. Ik durfde niet eens het geluid van de auto aan te zetten. Twee uur lang. En, uh, maar het ging al helemaal goed. Kadier Mexico? Zelfde soort angst gehad? Ja, Mexico is niet... niet en, uh, ik heb voor een deel ben ik met de migranten meegereisd op de, op de goederentreinen die ze nemen. en uh, Ja, de, de, het is uh, link. En, de, en er, wordt, er zijn talloze verhalen van de trein die stilgezet wordt... waar 400 uh, migranten worden gekidnapt ja. en uh, ingezet worden als drugscouriers. Of, of ze worden vastgehouden tot de familie uh, los geld betaalt. Ja. Wim, ga je nog een derde keer deze reis maken of is het nu al genoeg geweest? Ik zou heel graag hetzelfde project in Brazilië nog een keer gaan doen. Ja. Een lange. Een lange een Vier maanden of zo door Brazilië reizen. Ja. Want maar... dat heb ik dit keer. Want de Brazilië ligt niet aan de Pan-Amerikanen. Dus dat heb ik dit keer niet gedaan. Goed. Cardiff-Lohuis, een volgende project. Nou, die blijft eventjes nu. Uh... <laughs> nee, er komt een nieuw project aan. En dat zal gaan over de stijging van de zeespiegel en de consequenties. En de reis gaat naar. Dat gaat ver. Nee, niet met de auto deze keer, want ik ga naar Fiji in Tuvalu. Oké. Okay, Pacific. Nou, daar horen we vast snel weer van je. Hartelijk dank, Dier van Lohuizen. Uh, je werk is terug te vinden op de website via PENM. Wim Jansen ook hartelijk dank. Zijn boek over de Pan American Highway komt in mei uit bij uitgeverij. Uh, Bertram en de Leeuw. Bertram en de Leeuw. Hartelijk dank beiden. En meer informatie en de foto's nogmaals vindt u op de website. Bureau Buitenland. Nou, de wereld van alle kanten. Dan gaan we verder met Sri Lanka. De parel in de Indische Oceaan. was jarenlang het toneel van een bloedige burgeroorlog. In 2009 slaagde de regering met grof geweld in... de gewelddadige rebellen van de Tigers uit te schakelen... waarbij duizenden burgers om het leven kwamen. Eindgoed al goed, niet echt. Deze week kwam Amnesty International met een bericht over verdwijningen... en buitenrechtelijke executies in Sri Lanka. Over het melkkorven van de persvrijheid gaat Silenced Voices... Tales of Sri Lankan Journalists in Exile... die volgende week zijn wereldpremière beleefd... Tijdens het Movies That Matter Festival in Den Haag. Sri Lanka onderzoeker Bart Klem bekeek de film alvast en vertelde Jacqueline Maris wat hij ervan vond. President de Socialiste, de Socialiste Socialist Democratische Sri Lanka. I was elected by my people on a promise to rid my country of the menace of terrorism. I say that Sri Lanka is now at peace. Dit is de stem van de Sri Lankaanse president Mahinda Rajapaksa bij de VN. En ook dit geluid... komt uit de documentaire Silenced Voices... die volgende week in première gaat... op het Movies That Matter Festival in Den Haag. De overwinning van het Sri Lankaanse leger... op de Tamil Tigers... in mei 2009... is iets om trots op te zijn, zegt de president. Een voorbeeld in de strijd tegen het terrorisme. Volgens de VN... vielen er tienduizenden doden... in die laatste paar maanden van de oorlog. De Sri Lankaanse regering ontkende dat de burgerslachtoffers waren. Journalisten die de waarheid naar buiten willen brengen, lopen groot gevaar. threat Dit is Sonali die na de moord op haar man La Santa Wickrematunga in januari 2009 in New York terechtkwam. Het was definitief gepland. Het was niet he he <laughs> dat hij zou worden vermoord, Het was, wanneer was hij worden vermoord. La Santa Vika Madunga is gegaan. Simon, dat is die man die vermoord wordt. Er was echt een, een soort baken in de Sri Lankaanse pers die elke zondag een hele kritische column schreef. En als dat soort mensen verdwijnen, dan, dan slaat het een enorme bres in het, in het medielandschap, in, in de kritische pers in Sri Lanka. Die ondanks de oorlog heel lang nog wel gefunctioneerd heeft. Uh, Sri Lanka is al sinds begin jaren tachtig in oorlog. Uh, heel lang heeft de pers eigenlijk nog relatief goed gefunctioneerd. Er was best wel ruimte om, om, om binnen bepaalde grenzen kritiek te hebben op de regering... of kritisch te zijn over de oorlog. Um, en in de laatste jaren is dat heel snel achteruit gegaan. En mensen als de Wikramatonga. die daar dus, nou, nou, echt een belangrijke rol in hebben gespeeld... Uh, zijn vermoord. Dat is een Singalees overigens. Dat is eigenlijk de meerderheidsbevolking. Um, veel kritische Tamil-journalisten zijn ook verdwenen of vermoord. Er bleven dus eigenlijk steeds minder over. Um, en het mooie van deze documentaire, vind ik eigenlijk... is dat dat verhaal een keer belicht wordt... Dat je niet alleen de, de output ziet, hetgene wat die, die journalisten nog, nog weten te produceren, maar dat je ook hun eigen verhaal ziet. En je ziet hier een groep journalisten, waar zowel Temmels tussen zitten als Singelezen. Die eigenlijk zeggen ja, het gaat ons niet om Temmels of Singelezen. Wij zijn gewoon voor goede berichtgeving en voor kritische uh, berichtgeving over wat onze staat en onze regering doet. They surrounded the car. There were eight men on four large motorcycles, who surrounded the car so there was no escape. Als je gewoon uh, als journalist de kick uitslagen, weergeeft of andere kleine dingetjes doet of de regering wel gevallig bent, dan is er niet zoveel aan de hand. Maar als je kritisch wil berichten over wat de regering doet of met name kritisch wil berichten over uh, berichten over wat er aan het eind van de oorlog is gebeurd, dan heb je in Sri Lanka wel een probleem. Ja. Aan het begin hielden ze stug vol dat het een, een, een zero-casualty-war was, dus een, een oorlog zonder slachtoffers. De regering is een klein beetje bijgedraaid, maar ze hebben niet erkend dat er uh, massaal duizenden burgers zijn omgekomen aan het einde van die oorlog. Het einde van die oorlog is een enorm trauma voor de, voor eigenlijk de hele Tamil gemeenschap in Sri Lanka en daarbuiten. En eigenlijk een schandvlek op wat, uh, op wat, daar, wat er in heel Sri Lanka gebeurd is. Om een journalist te zijn, moet je brave. You Je moet weten hoe to survive. If you're lucky, je you will be imprisoned. But most of the time, you will get abducted en then you will get killed. Een grote groep uh, is inmiddels uh, in het buitenland. En dat zie je ook in die film. Die moet dus eigenlijk hun um, nou ja, hoofd onder het maaiveld houden en soms zelfs gewoon illegaal. Materiaal naar buiten smokkelen, euh, bang zijn voor intimidatie of om opgepakt te worden. Dus dat is eigenlijk een, een vrij heldhaftig verhaal wat die film naar voren brengt. De oorlog ja. hield op in mei 2009. Uh, jij komt regelmatig in Sri Lanka. Hoe, hoe is die situatie nu? Je hoeft geen uh, briljante analyticus te zijn om te zien wat er in Sri Lanka nodig is voor, voor hervormingen. om dat meerderheid-minderheidsconflict uh, enigszins op te lossen. Maar hoe is het wat nu dan? Wat ze gedaan hebben is het ja. tegenovergestelde. Dus wat we zien in Sri Lanka is een staat die zich eigenlijk steeds sterker weert, die steeds sterker in het defensief zichzelf dringt. Um, de vijand, de Temmel-tijgers is er eigenlijk niet meer, maar ze verdedigen zich nog steeds met hand en tand. En je ziet eigenlijk dat dat, dat vroeger met name een Temmel-singalees verhaal was, een minderheids-meerderheidsverhaal, maar dat het nu de rechtsstaat als geheel begint te eroderen. En dat ook Singalezen zich beginnen af te vragen van ja, een aantal dingen waren we wel bereid om te slikken, want ja, we moesten nou eenmaal die oorlog winnen. Uh, maar ondertussen zou ik het heel fijn vinden om gewoon weer onze democratie terug te hebben. En de vrije pers en de onafhankelijke rechtspraak. En noem maar op, noem maar op. Maar het is 30 jaar oorlog geweest. Toen, toen was toch ook uh, die democratie niet aan het floreren? Um, ja, maar ironisch genoeg beter dan nu. En dat is, dat is misschien wel de paradox van Sri Lanka. Dat ondanks die oorlog de democratie... Altijd is blijft bestaan. Goed, dat was misschien wel niet de, de beste democratie die je kon indenken, maar er waren wisselingen van de macht, er waren verkiezingen, er was een relatief vrije pers, um, er was een relatief onafhankelijke rechtspraak. In zekere zin was Sri Lanka een van die weinige landen waar je een, een volledige oorlog aan de gang hebt, en tegelijkertijd nog een soort van democratische rechtsstaat met een aantal liberale principes die toch nog overeind blijft. En ironisch genoeg zie je dat dat nu die oorlog voorbij is, eigenlijk erodeert in plaats van dat het zich herstelt. Um, dus de rol van het leger is versterkt. De rol van de rechters is De Oppositie is bijna afwezig. De regering heeft eigenlijk geen tegenstand van wie dan ook. En voor zover ze tegenstand hebben, hoeven ze zich er niks van aan te trekken. De pers is gemelkorfd. En in deze documentaire hebben we gezien wat dat voor consequenties heeft. En het verleden is onbespreekbaar. Dus alle dingen die aan het einde van die oorlog zijn gebeurd... al die slachtoffers die zijn gevallen... de massale burgerslachting die heeft plaatsgevonden... die verdwijnt eigenlijk onder het tapijt. Um, terwijl de regering het, het zich qua machtsbasis zou kunnen veroorloven... om daar iets open over te zijn. En de internationale gemeenschap, volgens die film, doet veel te weinig. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Leaders who have been chosen by their people... they must be entitled to the goodwill and confidence... of the international community. The United Nations forms the bedrock of this interaction... and in this role... Het zal altijd de support van Sri Lanka krijgen. Kijk, je moet ook realistisch zijn. Ik snap, uh, ik ben zelf erg in Sri Lanka geïnteresseerd... en ik snap dat, dat voor de meeste mensen niet bovenaan de lijst staat. In Den Haag, in Brussel, in Washington... en in de meeste andere hoofdsteden van de wereld... is Sri Lanka niet het belangrijkste land om er rekening mee te houden. En dat, dat, dat heeft zijn, zijn consequenties. Het blijft allemaal een beetje werk. Uh, niet echt een bereidwilligheid om door te zetten. Ook enige angst om door andere internationale partijen... Uh, buitenspel gezet te worden. India wil niet al te hard erin. Want ja, misschien dat China dan een grotere rol krijgt. Of de Pakistanen, wie weet. De Europese Unie wil niet al te hard erin. Want ja... Misschien dat de andere handelspartners dan belangrijk worden enzovoort, enzovoort. Dus iedere. Uh, Sri Lankaanse regering is heel bedreven in het verdeel en heerspelletje wat, wat internationaal wordt gespeeld. En voor tot op zekere hoogte laat de internationale actoren zich daar ook in, uh, in meegaan. En aan het eind van het liedje is Sri Lanka gewoon niet belangrijk genoeg om echt stennis over te schoppen. Sri Lanka, the government has to be accountable for the war, for what happened during the last stages of the war, and it has to be accountable for the journalists who were murdered, the journalists who have been abducted, who have disappeared. No, no, no, no, no, no. Okay. I believe that journalists can change the world. If not, why are we there? Ik denk dat journalisten wel degelijk de wereld kunnen redden. Anders, waarom zouden ze er anders zijn? U hoorde uh, de film Silenced Voices die in première gaat op 25 maart. En filmmaker Beate Arnestad en de weduwe van journalist La Santa zullen daarbij aanwezig zijn. Meer informatie op www.moviesthatmatter.nl Berichten uit Blogistan. Hoe moet het verder in Afghanistan? De relatie tussen de Amerikanen en de Afghanen was al niet denderend. En afgelopen week schoot een 38-jarige Amerikaanse sergeant... 16 willekeurige burgers dood in de zuidelijke provincie Kandahar. Deze tragedie leidde op het internet tot veel reacties. Onze redacteur Rick Delhaas is in de Amerikaanse en de Afghaanse bloggosfeer gedoken. Rick, hier aangeschoven, wat heb je kunnen vinden? Ja, natuurlijk veel boze reacties bij de Afghanen. Het is het zoveelste incident in korte tijd. Uh, enkele weken geleden leidde de verbranding van een aantal Korans... op een Amerikaanse militaire basis tot uh, grote volkswoede... En nu dit weer. Hoe zeggen ze dat ook alweer? Een dieptepunt in de relaties. Maar uh, op de blogs waren ook genuanceerde meningen te vinden. Uh, de Afghaanse student uit Kabul, die zichzelf Angiasi noemt... schreef op haar blog, blog het uh, volgende. We moeten ons realiseren dat het er niet om gaat... of een Amerikaan een Afghaan doodt, of een Afghaan een Amerikaan doodt. De tragedies hebben een patroon. En dat gaat veel dieper dan de vraag wie wie heeft gedood. Het is een patroon van gewelddadige reacties in een oneindig gewelddadig conflict. Als we ons hierin verliezen, zien we de echte problemen die meer aandacht verdienen, niet meer. We hoorden zojuist de Afghaanse blogger Angiazi. Uh, wat is er met de, militair, de Amerikaanse militair in kwestie gebeurd? Ja, die werd al uh, vrij snel overgebracht naar Kuwait. Maar uh, na protest van de autoriteiten daar... Uh, onmiddellijk doorgevlogen naar Amerika. Uh, veel Afghanen pleiten er juist voor... dat de militair in Afghanistan berecht zou worden. Want ze denken dat hij in Amerika... met uh, meer coulance behandeld zal worden. Overigens was uh, de Amerikaanse president Barack Obama... er snel bij om excuses te maken. Uh, na de recente incidenten bestaat natuurlijk angst voor wraakacties op Amerikaanse doelen... En, uh soldaten in Afghanistan. Ja, en de Amerikaanse minister van Defensie Leon Panetta opperde in een eerste reactie dat de soldaat mogelijk de doodstraf gaat krijgen. Dat is meteen wel heel fors. Ook, ja, ja, ja. Panetta was toevallig deze week uh, op bezoek in Afghanistan. Ja, die moest natuurlijk wel re reageren. Uh, mogelijk heeft hij voor al de Afghanen gerust willen stellen dat de soldaat inderdaad een zware straf uh, zal krijgen. Maar Amerikaanse bloggers reageerden scherp op die suggestie van de doodstraf. Uh, veel van de bloggers vinden dat de Amerikaanse autoriteiten eigenlijk ...weglopen voor hun verantwoordelijkheid. Omdat ze hem in Irak en Afghanistan lieten ja, vechten. Ja, vier keer is die uitgezocht. Vier keer, ja. ja. Daar schreef blogger Petty K. daarover. Deze man zijn stoppen sloegen door... ...omdat onze overheid hem vier keer de oorlog in heeft gestuurd. Als je jong bent en blootgesteld wordt aan dat soort troep... ...is het traumatisch. Ja, hij is dus drie keer naar Irak uitgezonden en één keer naar Afghanistan. Hij is ook twee keer uh, gewond geraakt. En uh, de dag voordat hij dit deed, heeft hij een van zijn kameraden uh, opgeblazen zien worden. Het incident en de reactie van de Amerikaanse regering... Uh, maakten uh, meer onvrede los bij Amerikaanse bloggers over de oorlog in Afghanistan. Ze zien het echt als een nutteloze oorlog. Panetta moet zijn mond houden. Zijn er niet al genoeg soldaten gestorven en gehandicapt geraakt? Wie echt aangeklaagd zouden moeten worden zijn onze overheid, George W. Bush en Obama. Zowel Afghanistan als Irak waren nutteloze oorlogen. Beide van deze zogenaamde leiders zijn bereid te vechten, zolang ze zichzelf kunnen verstoppen in een bunker in Amerika. Ja, uh, overigens gaf de advocaat van de soldaat eenzelfde reactie. De autoriteiten zullen de schuld bij het individu leggen... en niet bij de oorlogen waar hij in vocht. Uh, niet alle bloggers zijn het hiermee eens op, uh, op het net. Uh, Sommigen van hen vinden het terecht als een militair de doos afkrijgt. Uh, laten we luisteren naar blogger Patrick F. Denk je nou echt dat je iemand die ervoor kiest om 16 mensen te vermoorden waarvan negen kinderen kunt veranderen, veel succes. Geef hem aan de vijand en laat die kiezen wat ze met hem doen. Hij koos er zelf voor om het leger in te gaan. Wat dacht hij wel niet dat hij aan het doen was? Het opblazen van ballonnen op een feestje? Ja, voor de oorlog in Afghanistan heeft het uh, nu al gevolgen... die actie van die soldaat, uh, waar overigens uh, vandaag de naam van uh, bekend is uh, geworden. En wat is zijn naam? Uh, naar goed gebruik gaan we die niet vertellen. Robert B., zo heet hij. <laughs> okay. uh, een paar dagen na het incident... Ben je netjes, ja. ja. <laughs> staat op alle, uh, het hele internet staat er vol maar dat doet er niet toe. Ja, gaat door. Uh, een paar dagen na het incident, om nog even op uh, ja, de gevolgen nu al in te gaan... Uh, na het incident verkondigde de Afghaanse president Karzai... dat hij de Amerikaanse troepen niet meer in de Afghaanse dorpen wil hebben... En dat hij voorstander is van het eerder beëindigen van hun rol bij de gevechten tegen de Taliban. En uh, de Taliban uh, braken na het incident hun besprekingen af met de Amerikanen die juist op gang waren gekomen in uh, Qatar. Goed, dankjewel Rick Dalhaas. Tot zover Bureau Buitenland voor deze week. Uh, volgende week hebben we een reportage over islamitisch bankieren. Is dat nou eerlijker dan de manier waarop wij hier bankieren? Uh, zometeen het wetenschapsprogramma Labyrinth hier aangeschoten. Schoven, Pieter van der Wielen, waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over de zoektocht naar buitenaards leven en vooral naar intelligent buitenaards leven. Dus we blijven in het buitenland? Nou, zelfs buitenaards. Dat is <laughs> nog, nog buitenlandser dan dat. <laughs> is er iets? In, is er daar iets? Dat gaan we zo uitvinden. Tot nu toe niet, maar uh, we komen in de buurt. Nou, ik Denk ben benieuwd. Ik. Allemaal blijven luisteren. Labyrinth zometeen met buitenaards leven. Dank u wel. Graag tot volgende week. Ja? Oké. Okay. Hoe oud ben jij? 16. 16. En hoeveel heb jij gedronken? De, uh, drinken, drinken en nog eens drinken. Wat heb je allemaal gehad? Erger nog, He? zuipend dat je erbij neervalt. Bakari. Vanavond coma-zuipen in Holland-Doc Radio. Weet je wel waar je bent? Een nacht mee met een ambulance tijdens het carnaval in Eindhoven. Nou, wat we zo meteen gaan doen, we gaan een fusje bij je prikken. Vanavond, 9 uur. En dan gaan we je meenemen naar het ziekenhuis. Waar ik denk dat jij een alcoholvergiftiging hebt. In Holland-Doc Radio. Ja. Hè? Radio 1.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 Op stap met de kinderen van Sukarno En een bezoek aan het graf van de man die 110 jaar na zijn geboorte... als een god wordt vereerd. Wat is er over van zijn politieke erfenis? Sukarno als baken in de strijd tegen moslimfanatici. Pardis, om vijf uur bij de VPRO op Nederland 2. De boekhandelaren van Libris houden van boeken. En omdat we mooie boeken graag met je delen... is het recht op terugkeer van Leon de Winter bij ons maar 4,95 euro...